De totale criminaliteit onder jongeren neemt de laatste jaren af, maar er zijn wel iets meer ernstige delicten zoals doodslag. De Russische president Poetin zegt dat de relatie tussen zijn land en de VS een dieptepunt heeft bereikt sinds Joe Biden president is. Poetin deed de uitspraak tijdens een interview met NBC News in aanloop naar de ontmoeting tussen de twee leiders komende woensdag. Het Witte Huis heeft laten weten dat het tijdens dat gesprek onder meer zal gaan over cyberaanvallen... waar Rusland van wordt beschuldigd en over het opsluiten van dissidenten zoals Navalny. In Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,0. Volgens het KNMI lag het epicentrum bij het dorp Loppersum. De beving was rond half twee op een diepte van drie kilometer... Het is de eerste beving in Groningen deze maand. Vorige maand werden door het KNMI zes bevingen geregistreerd... met een kracht tussen de 0,3 en de 1,4. De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. In het Verenigd Koninkrijk zijn nu ruim 70 miljoen coronaprikken gezet. Van de volwassenen heeft bijna 8 op de 10 een eerste dosis gehad... Ruim de helft heeft twee prikken gekregen. Het is de bedoeling dat voor eind juli alle volwassenen de kans hebben gehad om een prik te halen. Gisteren werd bekend dat Nederland het Verenigd Koninkrijk vanaf dinsdag ziet als zeer hoog risicogebied. Vanwege de delta variant van het coronavirus die daar rondgaat. Het weer eerst wolkenvelden, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zonnig, weinig wind en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. Ja. Yep. En yep. jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En. De zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Toebak leeft. De beste. De allerbeste. Yes, Toebak leeft. De allerbeste. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Toebak leeg. zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel. Wat? Als je het zo allemaal bekijkt, dan denk ik... Wat, wat, is, er toch, wat is er toch gebeurd? Ja, wat is er in gebeurd? deze wereld. Wat is, wat is er allemaal aan de hand? Zeg, nou, er is maar één moment daar in het CD, CDA voor dit natuurlijk. This moment calls for healing and reconciliation. Ja, zeker. Nou, ik hoorde gisteren een, een voetbalcoach... Nee, er was een voetbalmakelaar erover... en die zegt van... Vind je het wel heel veel huilie-huilie. Misschien moet hij gewoon eens ophouden en iets anders gaan doen. Weuze, oh. dat is echt heel kort in de bocht. Zo? Oh. Nou goed, 76 pagina's uh, geneuzel over het CDA, wat hij allemaal niet goed aan vindt. Dan denk ik, je, jezus gast, Ja, ben je nou een leider of zo? Of ga er boven staan? Of moet hij het allemaal in het open? Kan je dat gewoon niet in, in, in, in het kantoortje met z'n allen bespreken? Weet je wel, hebben het ja. helemaal afgezeken door collega's. Ja, dan kunnen al die collega's wel fout zijn... maar je zou toch denken, misschien ligt er ook iets bij jezelf. Hè? Ja, misschien wordt het nu tijd dat je langzamerhand weer eens wat gaat doen. Ja, hij zit even te lang thuis, zou kunnen. Ja. ja, nou ja goed. Hij heeft heel veel goede dingen gedaan. Ik geloof, in het begin weet je wel met die belastingdienst. Hij is degene die dit allemaal aangeswingeld ja, heeft. Heel ja, heel goed. Jezus, hij heeft nou, heel veel goede met werk gedaan. met die tjitsken, dat weet je ja, toch? Ja, klopt. En met z'n tweeën hebben ze heel veel werk daar ingestoken om het boven tafel te krijgen. Ik was echt verwonderd. Want je hebt zoveel mensen door de belastingdienst getild. Ja, dat is wel heel erg. Dat, dat maar ja, als leider voor het CDA is hij dan misschien toch meer een teveel pitbull. En nou ja, goed. Uh, ja, hij, wil, uh, hij wil het allemaal anders. Nou ja, misschien moet hij zelf iets gaan oprichten. Maar volgens mij ret hij dat niet? Nee. Hij heeft... De omzichtpartij. De omzichtpartij. Ja, ja, ja. De opzichtige partij. Zo is het dan misschien. Meer. Nou goed, uh, welkom bij het rijprogramma. Die stoelbak leeft tot met Tine Slap Hoer. We kijken natuurlijk even de wereld in Nou, dit is wat speelt natuurlijk afgelopen week. Zeker. Uh, heb je toch een beetje... Uh, ik heb het heel even gevolgd, het proces van de MH17. Nee, joh. Nee, joh? Nee. Nee, dat, uh, dat boeit uh, niet echt? Nou ja, ik vind het heel erg als het gebeurd is, maar... Dat is ook allemaal geneuzel om kleine dingetjes. Het feit is, het ligt daar dat gewoon al die mensen hun liefde kwijt zijn. Daar ja. dan moet iemand voorboeten. Ja. Maar ik hoef daar niet met mijn neus op te zitten. Want ja. Nee, oké. Okay. Ja. Nee, ik ik vind wel het wel bijzonder. Zoveel documentatie erover. Wat Was het ook weer? 14.000 pagina's of zo? Oh. Goh, echt. En het, de rechters hebben er een beetje doorheen gebladerd. Nou, Dit lijkt me wel interessant. Dit lijkt me wel interessant. En dit. Zullen we hier een rechtszaak over beginnen? Goed. Oh, een... Laten we de rest even zitten. Wat een werk. Ja, dit is toch verschrikkelijk. En die vier gasten komen die de kant nog op. Nee, maar ze hebben wel voor de show een paar advocaten aangenomen. En die deed het wel op zijn Russisch. Nou ja, dan is het misschien voor de nabestaanden nog, heeft het nog een beetje een vorm. Want anders heb je er helemaal niks aan. Dus die gaan ze toch deze kant niet opkomen. He? Wat heb je er dan nog aan? Nou ja, dat kan toch natuurlijk allemaal online tegenwoordig, toch? Online. Nee, ze gaan vrijwillig voor zo'n cameraatje zitten. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Het wordt allemaal weer opgenomen natuurlijk. Ja. Ja, ik moet toch eens kijken of er we weer nieuwe theorieën zijn. Want er zijn natuurlijk ook altijd ideeën dat het Rusland is niet. Maar dat het. Dat, dat, dat, dat, Oekraïne is en dat die de grote batterij achter de cockpit... dat lithium-batterijtje van 1500 kilo stuk hebben geschoten met straaljagers. Dat was die andere theorie, hè? Ja. ja en dat het van binnenuit geëxplodeerd is... en niet van buiten met die bukkrakets. Nou, ik ga het toch eens uitzoeken. Je begrijpt ja. het al veel nou, je vrouwen... ik gaat het mail. helemaal bekijken, het ja, we Tot op de bodem met toe. Al die 14.000 pagina's. Oh. oh, ja, dat was ik even vergeten. Nee. Met je dyslexie? Ja, ja. Goed oh. oh. dat je dat weer even zegt. Nee, ik zoek toch even een andere hobby, denk ik. Ik zou hier van tafel ook hè. Echt diepgang. gang. Yes, it's. voor niks ervan. Hanging on and To your chin. is John Beach Baby, z'n de mens. En Beach Baby... Ja, dat doen we er ook denken... Ja, wacht even, dat was vroeger toch, die plaat? Dat, is toch, uh, dat was toch dit? Dat is Beach Baby, Beach Baby. Nou, als hij uh, dat hoe ho doet... dan denk ik aan uh, Your Sex is on Fire... Jos, oh, van de... of um, zo? De, ja. nee, nee, bijna. Uh, Sex on Violence van de... Uh, de, de, de Kings? De, nou, maakt nog niet uit. Maar goed, dit, nee, dat, uh, dit is uh, Baby Beach. En dit uh, het singeltje heet You Are. Van weer een aantal theaters geleden. En het Kings of Leon is het. Kings of Leon, precies. Je wist uh, het wel. En deze plaat die je net hoorde... Waar de, de, waarschijnlijk de, de groep staan vandaan komt, is van een plaatje van de First Class. En dat heette Beach Baby. Heel hmm, leuk. Snapt u thuis nog? Heeft u ja. even meegeschreven? Uh, kijk even anders op teletext, dan leggen we het allemaal weer uit. Goed, het is uh, toebeleefd. We kijken even naar de wereld, wat er allemaal speelt. En er zijn ook altijd hele rare berichten. Of leuke berichten. Oh, leuke. Nou, kom er ja, even op. Was nou, een vrouw uit de stad Ventura. Je weet wel waar Ace vandaan komt? Ja, Ace Ventura. <laughs> ja, precies. In de Amerikaanse staat Californië. Die heeft een portemonnee terug. Oh, en het en... grappige is, was toen 46 jaar geleden kwijt... maar de vinder van de portemonnee, Tom Stevens... die kon op basis van het vervallen rijbewijs in de portemonnee... de naam van de eigenaar, Colleen Diston uh, te weten komen. Hij lanceerde een oproep op social media. En de portemonnee bevatte dus naast de rijbewijs ook nog foto's... en een concertticket, maar geen geld. En uh, hij werd meer dan duizend keer gedeeld. En uh, ze heeft hem dus uh, ontvangen. Oké. Ze heeft dus haar portemonnee verloren in 1975... toen het theater nog een uh, bioscoop okay. was. Oké, uh, allemaal. Wat, sorry? In 1975, hè? Oké. Okay. En volgens de vrouw zat er ook een cheque van 200 dollar in de portemonnee. Die was niet meer te vinden. Nee, snap ik. En ze zei, ze, ze, ze had wel de dag vandaag gelijk uh, gebeld naar de bioscoop... maar uh, niemand had iets gevonden. Maar ja, ze is in ieder geval heel blij... want er zitten ook foto's in van haar overleden moeder... En uh, ja, ze zegt ook van, nou, ja, ik denk dat dat verhaal wel veel mensen heeft geraakt. Het is ook wel bijzonder. 46 jaar geleden. Oké. Okay. Oh, hey. ik, ik heb ook nog wel hier ja, daar, een jullie taartportemonneetje. liggen ergens misschien op de wereld. Op de wereld. Ja, nou, ja. ja, het is altijd leuk om iets terug te brengen in de hoop dat iemand er heel blij mee is. En dit keer is dat het geval. Wat zat er eigenlijk op het is Er ontschoten? zat geen check maar in, zat er zat nog een fotootje. van een... Ja, foto's, een rijbewijs en een, een, een, een kaartje voor. Uh, een optreden van Woodstock. Oh nee, dat ja. was toen nog geweest. <laughs> nee, even kijken hoor, want, uh, wat zat er nou precies in? Oh, nou ben ik het weer kwijt hoor. En zat er staat in ieder geval uh, nog een op op de voor het concert. Het Ja, oh ja. Dus er leuk. was toen een soort concert geweest. Ja. Dat is misschien nog wel heel veel geld waard ook trouwens. Ja, dat kan, dat, kan, dat kan. Maar uh, ja, het is wel heel leuk, want hij, hij lag dus blijkbaar in de kruipruimte van het theater. Dus ik weet niet van, uh, dan uh, is het ergens ingeschoven. Zat er zomaar een gat? Ik vind het heel uh, Wacht, ik krijg een heel ander idee nu. In een kruidbuig van het theater. Ja. Volgens mij heeft ze het hele optreden helemaal niet meegemaakt. Maar ze had ze met haar eerste vriendjes zat ze ergens weggedoken. Het is heel anders te beleven. Ja, nou, ze zal nu inmiddels wel... Uh onze leeftijd zijn. Ja, precies. Ja. precies. Nou, dat zijn leuke berichten. Dat zijn uh, leuke berichten, dat kan ik je zeker vertellen. Hier in uh, de Telegraaf vandaag kan lezen dat de neppert onder de hamer gaat. Ik heb het over de Mona Lisa. En er schijnt een, uh, zijn meerdere Mona Lisas gemaakt. Uh, Leonardo da Vinci heeft hem gemaakt destijds natuurlijk. En die schilderijen die werden dan uh, na, vaak naar koningen... ...of naar mensen met heel veel geld gebracht. En die lieten ze vaak weer door andere schilderen... Kopiëren en uh, dan konden ze een beetje, ja, ze had geen fotografie, dus op die manier konden ze een beetje verspreid raken. Alleen het origineel bleef natuurlijk ook het mooiste. En nu is er dus een andere een hacking, uh, een man die heet Hacking, die heeft ooit een Mona Lisa gekocht voor drie pond voor zijn vrouw. En die bleek dus ook heel oud te zijn. En die oh. had op een gegeven moment zoiets verteld: van ja, maar volgens mij is dit de originele. Want de echte is ooit gestolen geweest uit het museum in Parijs. Met een medewerker meegegaan. Althans, de medewerker had hem eerst ja? in, de in de kast gezet. Hij was naar Rome gegaan, hè, geloof ik. Ja, uiteindelijk heeft hij ja. hem in de kast verstopt. Uh, uh, toen ging het, uh, het museum dicht. Toen heeft hij hem snel naar huis genomen. Uit, de, uit het lijst gehaald. Toen heeft hij hem een tijdje thuisgehouden. En toen is hij weer, uiteindelijk na een rondrit weer teruggekomen in het museum. En hij zegt: Op dat moment is hij verwisseld geraakt. En daar hebben zij nu de neppert. Ah. Ik heb de echte. En die echte, hij, hij heeft nu niet meer hacking hoor, hij wordt nu vandaag ook uh, Geveild door Christus. Ze schatten plusminus tussen de 200.000 en 300.000 euro. Maar er kan ook een gek zijn die zegt: van, Ik vind hem zo bijzonder, ik betaal een miljoen. Ja, nou goed, Mona Lisa. Het is wel grappig. Je kan echt verschillen zien. De een is wat wat origineel, en de ander is wat, wat grijzigachtig. En bij de Mona Lisa, origineel, hebben ze de wenkbrauwen ooit weggereduceerd. Want ze vonden: Wenkbrauw hoort niet bij een vrouw. In de 17e eeuw later. En uh, uh, bij Hacking staat nog wel de wenkbrauw oh. op het gezicht. Nou ja, grappig deze, ja. deze verhalen. De neppert onder de, onder, de, onder de hamer. Eens kijken wat die oplevert. Altijd geinige dingen. Schilderijen. Het is gewoon een plaatje, maar er zit vaak een heel verhaal achter. En het schijnt ook dat mensen die kunst moesten bezoeken. Je had toen helemaal geen museums. Je moest dan echt maar gewoon naar, naar een huis toe gaan. Waar je dacht van, nou, hier hangt dat werk. Ik bel aan. Meneer, ik had gehoord dat u Mona Lisa heeft, die vrouw. Ja, die hangt in de gang. Mag ik hem kijken? Nou, ik heb hem even gezien. Oh, nou kom ik volgende week weer terug. Zoiets moest je bijna, weet je wel? Ja, dit is bijna. ik Mag je het toilet gebruiken? Want dan komen ze voor kunst, denk je, en ondertussen nemen ze het mee. Dan slaan ze hier neer. Ja, zie Doe ze in de kast en haal ze de lijst vandaan. Zoiets. Ja, Dus daar is ook weer doen. Goed, fijn de nieuwe plaats van de Inhaler. It won't always be like this. En zo is ook de nieuwe CD. Een we veel mooiste start. Action! You're so pleasant, and surprising, like a sunset breaking through the clouds. You won't tolerate a soul scene. No, you're too sweet to mess around. And I feel a little buzz from this. Never thought I'd be so optimistic I see you when you move your lips Impossible to resist The place. Yeah, I taste it on your lips. Kijk je Ik eerst een lekkere, kut gitaarblad. En er gaat een John Bryant en hij is uh, een Canadees. Ja, dank u wel. Hij is 35 jaar oud om het volledig te zijn. Uh, hij is geboren in Halifax. Ik ging heel vaak even bij het begraafplaats kijken van de mensen van de Titanic. Die zijn daar begraven. Van. Bij Halifax. Dat is dat de oh. verhaal. Maar goed, later is hij naar Van Vancouver. Is hij verhuisd en uh, maakt hij deze hele mooie zoete muziek. Dit is zijn laatste plaat. Daarvoor trouwens nog de nieuwe plaat van Inhaler. Het won't be like this. Uh, it won't be always like this. Ja, yeah. goed. Dat Engels best wel moeilijk. Goed. Het is uh, bijna he? half, straks om half de Zandvoortse <laughs> berichten. En wij kijken verder nog even. Nou, in... Uh... Nou? Het Verenigd Koninkrijk, is ja? een leerling van de basisschool, is opgepakt vanwege het verkopen van stimulerende middelen. Ach, en dan je denk je, hè? Huh? Maar hij was pas negen. Begint vroeg. Dus de Let Bijbel schrijft daarover. Die jongen kon niet worden aangeklaagd omdat hij nog geen tien was. Nee. Dat is de leeftijd in het, in het Verenigd Koninkrijk voor het kunnen vervolgen van minderjarigen. En de afgelopen vijf jaar waren er ruim 16.000 gevallen van minderjarigen die verwikkeld waren in de verkoop van stimulerende middelen. Zo. Dus jeetje. Ja, ja. Is dat, helpt het dan allemaal goed gesprek? Of moet je dan toch iets anders nog... Uh... Ja, ik, uh... Hebben ze enig idee wat ze verkopen ook? Dat is ook de vraag. Ik denk misschien zeggen dat het kouwgom is of zo. Weet ja. Je. ja, probeer het, het aan de man te brengen. Ik krijg je een goed gevoel van. Ja, ja. Doen we noemen dat uh, zwarte witpoeder. Ja. Dat vond ik vroeger had ja, je ook zo'n die potjes. Moet oh, ja, je dan ja, lieken en knetten op je tong of zo? Oh, dat heb je ook nog, ja. Jou. Ik denk van nou, oh, lekker. Ja. Ja. Ook een tintel achter in mijn nek. Oh, fijn zeg. En dan Oem. later hoor je dat het zware druk is. Ja, kan je de mensen aanrekenen? Gewoon een goede... Een goed gesprek, kom op zeg. Laten we niet meteen denken... dat mensen voor hun tiende ook zwaar criminelen kunnen zijn. Ja, maar ook het idee dat zij dan... Uh... Dat zij dan in hun eentje over straat uh, hobbelen, zo... Dat je ja. zegt, waar zijn ze? Dan, Met een pies. Ja, een beetje druk aan, aan het verkopen. Met een pies op zak. Dat ze zeggen: van, Gast, ik krijg een geld van jou. Weet je. Ja. Nee, Het gaat op een andere manier volgens mij. Nou goed, uh, toch uh, heel dramatisch uh, verhaal natuurlijk afgelopen week. Er lijkt En er ging niet zo. Zullen ze echt niet meer te zien zijn op de televisie? Denk het niet. Freek en Suzanne. Want die volgen. Oh, die, wat andere houden, die anderen houden er vast niet van. Nee. Nou ja, ik bedoel... Uh, ja, ze gaan misschien weg. Ik heb het over uh, Renze Kramer en uh, Fidan uh, Ekis. E e e e ja. e e uh, nou, ze doen het best leuk. Zij is natuurlijk soms echt heel rommelig... als ze een beetje vergeet dat ze eigenlijk een presenteer is. Hij kan heel leuk zingen. Wacht, probeer het nog wel. Hij, hij, kan, hij kan aardig zingen. Hij, hij kan, kan helemaal niet zingen natuurlijk. Dat kan hij ja, helemaal niet. Hij is een beetje muzikaal, maar uh, hij raakt, nou ja, daar kan hij zich nu helemaal op concentreren. Laat hem dat Laat doen. het even een positieve nee. draai geven. Nou, goed, Het is heel raar. Ze hebben het ook afgezet genomen op uh, was ik weer 28 mei. Toen hebben ze gezegd... Uh, mensen, een prettige zomer. En we zien jullie 31 uh, augustus uh, weer. Want dan komen we weer terug op de buis. Nou, in één keer betonde slagbaan, helder, helemaal. hebben ze verteld... Ja, het moet toch anders... Uh, we, we hebben vastgesteld dat het programma de urgentie mist die we zoeken. Al dus uh, Gert-Jan uh, Hoeks, directeur uh, van, uh, van het uh, Hellas Wiki daar. Die zegt van ja, het moet meer diepgang hebben. Zo'n lekker geleuter is wel leuk. Maar ja, verder zegt Bert van der Veer, die natuurlijk al heel kritisch is. Die heeft ook ooit uh, onderhand van en van Dorp heeft die geregisseerd. Die zegt zeg, van ja maar de vooravond is natuurlijk gewoon entertainment. Later krijgen we, om half tien krijgen we het ook, uh, hebben we al een nieuwsuur, weet je wel. En hebben we ook een gegeven moment ook op één, en daar zit altijd wel zware onderwerpen in. Waarom moet, het op, waarom moet het weer om zeven uur ook weer zware shit zijn? Nou ja, ja. daar ja. wordt naar gekeken. De urgentiekaart wordt weer getrokken, wordt hier ook gezegd. De nou, urgentiekaart? Ik, ik vond hem echt leuk hoor, Rens Kramer, uh, kla Klamer. klamer, klamer. Uh, die uh, uiteindelijk ook wel dat zingen een beetje achterwege moest laten. En dan een keer het Freek en Suzanne erbij hadden, dat van hmm. hoeft mij niet... Maar ik snap het, het moet ook voor het grote publiek aantrekkelijk gemaakt worden. En dat is de groep, geloof ik, die ze dan moeten aanspreken. Dat ja, is... ik weet ook dat die Sophie Hilbrand die gaat, het, gaat ze blijkbaar vervangen. Uh, ja. Maar iedere avond dan? Of is nee, er... we gaan het afwisselen met nog een uh, presentator. Man en vrouw. Oké, okay, dus... want ik heb toevallig vannacht, ja, ja. dat is ook wel ernstig... maar uh, vannacht uh, zitten kijken naar dat, uh, het complot van Bloemendaal... Oh. Dat hadden ze toen geregeld. Het waren toen twee broers en die hadden dan uh, uh, Elswoud, uh, een soort buiten bij Elswoud, uh, hadden ze, yeah. hadden ze uh, gekocht. En de gemeente schijnt zich echt gigantisch tegengewerkt te hebben. Omdat ze het eigenlijk maar een beetje raar volk vond. Een raar volk. Okay. Ja, en als je dat leest, jongen, dat is echt verschrikkelijk. En het, het, het, het erg vind ik dan ook dat ik dan zie van hé. Hey, uh, die, wet, die ene wethouder is nu wethouder voor Haarlem. Oh, dat is ook bijzonder. En uh, okay. Bernd Snijders was, was volgens mij burgemeester van Haarlem. Die is toen naar Bloemenaan gegaan. Oh, maar er okay. zijn er wel vijf burgemeesters uh, op en af gegaan daar. En Het heeft enorm veel geld gekost. Uh, ook aan uh, wachtgeld. En, uh, het klinkt als een uh, ding: het kan niet waar zijn. Dat ja, wat, ik, uh, ik zou het eens gaan kijken. Het is best ja. uh, interessant. Ja, de, maar de rollen van de, ene het de, de andere onderwerp is. Maar, maar het grappig is dus ja? wel, dat ik toevallig wel zag dat. Uh, dat het af uh, week, uh, of einde week uh, van mei, dat het uh, helemaal nu klaar was. Nu. Dat ze het helemaal afopgelost zijn. Okay. Dat ze dingen geregeld hebben. En Bloemendaal dat het allemaal rechtgebreid is. Ja. ja nou, dat, en de dat Sophie Hilbrand... Ik kan gaan we niet zien, maar die Sophie Hilbrand... Die wordt, dus, uh, die wordt de, opvolger, de opvolger. Die heeft meer leuke dingen gedaan natuurlijk. Ja, ze zeker. Het komt uit een hele leuke, hele leuke stad ook. Alle, maar. Tuurlijk. Maar daar komt, daar komt ze vandaan. Dus ze woont volgens mij in Haarlem of zo. Hoorde is best. Ze iets dichter bij het werk zijn. Gaan, maar gaan wat gaan wonen, zij natuurlijk. toen heeft gedaan, dat is heel baanbrekend geweest. Ook uh, over, over uh, de plastische chirurgie. Ja, klopt. Met zichzelf. Dat ze overal heen ging en zo. Ja, dat was een goedkope manier om zelf ook opgeknapt te raken Nee, ze heeft het niet laten ik doen. Ik dacht wel dat ze iets had laten inspuiten in de lip of zo. Ze moet ervaren hoe pijnlijk oh, dat toen. was. Dat ze het toen even gedaan heeft. Ja, geloof ik wel. Daarna nooit meer. Maar dat ze dan ook overal hoorden hoe... Uh, dat het toch wel heel erg oude huid had... en dat er nodig wat aan moest gebeuren. Daar was ze ook helemaal niet blij van. Het is toch gewoon een hele mooie vrouw? Ja, geloof ik. Ja, <lacht> ja daar word je niet blij van als dat ze tegen je gezegd wordt. <lacht> dan moet er wat gebeuren. Het grappige is, ik zat... Ja, sorry, ik zat het begin van deze plaat te luisteren. Moet je nog even een keer, keer luisteren? Kind. Dit begint mooi. Grappig. En toen dacht ik bij mezelf: dat lijkt toch verdacht veel op een andere plaat die ik ken? Uh, heb je even, even. even. Het lijkt verdacht veel op deze plaat. Toen dacht ik van: ja, dat is. Zie je dat? Eigenlijk bijna gewoon hetzelfde. Ja. Weinig. Nou, Maakt maak niet uit. Ik overlaat u met alle informatie. Gaat u even lekker een moppie muziek luisteren hier. Tessel is de band. Dus hebben we hebben het over de boelvaren. Ja. Kom maar eens deze kant op. Hij is nog niet opgeknapt, maar best nog wel leuk om overeen te lopen. Tessel. En jawel, een Nederlands beentje komt uit Utrecht vandaan. En uh, nou, we maken geinige muziek. En uh, ze stond ook in de popronde in 2020. Maar ja, ik zie al te kijken, zijn ze overal een beetje geweest? Ook in Alkmaar, want vaak ga ik naar de popronde in Alkmaar. Maar ik, ik, ja, nee, ze zijn toch niet in Alkmaar geweest. Ik denk dat het op dat moment net de boel allemaal op slot ging. Dat zou zomaar geweest kunnen zijn. Maar goed, een uh, leuk beentje houdt in de gaten. En het heeft iets weg van natuurlijk... Uh, uh, de, uh, de band Pieter, Bjorn en Jan. Daar heeft hij het weg Maar dat geeft allemaal niet. Je mag je laten inspireren in dit leven. Dat is belangrijk. Om inspiratie te houden uit je medegezellen. Uh, mede Noem je het? Mede mensen. Met gezellen. Met gezellen in het leven. Zoiets. Ja. Goed. Daar komt het woord gezellen vandaan. Ja. Waarschijnlijk. Oh. Is dat zo? Met gezellen. En je bent een gezel. Okay. Een fazal of een gezel. En komt daar het gezellig dan? Nou, dat ze zomaar kunnen. Precies. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten aanpoten... was het voor de vrijwilligers van de reddingsbrigade. Ja, was druk op het strand afgelopen zondag. En ze hebben drie zwemmers uit zee moeten plukken. Bij de foutjeplein, ter hoogte... daar stonden de lifecarts bij het water. Ze hebben drie op de kant gehaald. Twee moesten meteen naar het ziekenhuis. Traumahelikopter was ook uh, uh, aangevraagd... maar uiteindelijk afgezegd. Die hoefde toch niet. En de eerste week van Juno... You know, wat zegt u? Nou, oh, juni. Sorry, ik ben even wacht. Uh, hebben ze al 23 hulpverleningen gedaan. en 14 kleine handelingen en 4 kitesurvers van een plank afgehaald. Ay, stop, hè, met die gasten. En 8 uh, vermisten hebben ze gehad. En uh, meerdere medische incidenten op het strand. Zo, alles is in kaart gebracht. Dan weet je dat maar even. Ja. Ja. ja. Uh, vandaag gaat het beginnen. Wij mogen weer gokken. Want Holland Casino gaat vanaf vandaag de wacht toegang wacht. tot 14 casino's verder is, versoepelen. Is dit nou echt handig, dit? Nou ja... Ja? Okay. Is wel nieuws. Ja, het is nieuws, ja. Gasten mogen naar binnen dus nu zonder een negatief testbewijs. De, de veiligheid wordt gebarbord. En bestaande reserveringen van gasten voor de komende dagen blijven ook gewoon geldig. En uh, vanaf gisteravond kon je al via de website kon je boeken. Het is wel heel ernstig hoor. Ja. Dat je kan boeken om je, om je geld uit te raak. geven. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, wel, uh, wel bijzonder, toch? Ja, zeker uh, Het wel is wel heel lang dicht geweest. Dus ik denk dat ze echt uh, smartelijke verliezen geleden hebben. Ja, ik weet niet hoeveel reserves ze hebben. Hebben ze geen, geen staatdingen nou ja, gekregen? Het is van de staat. Oh, het is van de staat. Het is nog het ergste. Oh, oh dus daar hebben, ja. nee, hebben ze geen, aan, geen aanvraag kunnen doen. Nee, maar ze hadden misschien even het bol, bol.com bol moeten overleggen hoe ze dat hadden moeten aanpakken. Goed, nieuwbouw van de Ringspost is, is waar weer. Ja, groenlicht hadden ze gekregen voor de nieuwe post uh, zuid. En ze hadden eerder een, een, een, een ontwerp ingeleverd. Daar waren ze niet blij mee. Ten eerste moest het al meer uit de zee... Uh, uit de ze, noem je dat? Uit de zee vandaan moesten worden gebouwd. Dat het niet in zicht was van de bewoners in de buurt. Uiteindelijk moest het gebouwtje ook uh, kleiner. Eerst konden er drie boden worden opgeslagen. Nu nog maar twee bootjes. En verder... Um, uh, ja, het is ook allemaal duur geworden. Het gaat allemaal duur geworden zijn. Dat hoor je wel vaker over hout natuurlijk. Dus we moeten we krediet aanvragen. Uh, en uiteindelijk hebben ze nog te maken met stikstof. De kleur moest veranderd worden. Oeh, het is nog een hoop te doen hoor. Ze denken uiteindelijk in 2021 september... waarschijnlijk van start te gaan. Ja, nou goed. Uh, ja, ze hebben uiteindelijk ook nog weer... Oh. Het, het dakterras hebben ze verkleind. Ach, dat is ook <coughs> wel triest allemaal. Nou ja, goed. Het is belangrijk, want het eh, postje... dat, dat uh, post-zuid is al ruim 50 jaar oud. Dus het ja. is wel tijd voor uh, een nieuwtje. Maar een dakterras? Ja, ze hadden een dakterras. Die hebben ze misschien wel kleiner gemaakt. Oh. Ja, dus het is allemaal kleiner geworden. En iets ik wist niet meer. dat ze een dakterras hadden. Ik, ik weet wel, daarnaast heb je de watersportvereniging. Ja? Die is net een nieuw gebouw. En die hebben een prachtig balkon en alles aan de aan de zuidkant. Ja, ik en is niet dat het andere gewoon een balkonnetje of zo zit eraan een dak nou, nou ja, okay. het klinkt heel groot. Misschien valt het ook allemaal weer mee. Maar goed, ook de wc's. Het plannen zien. Ja, precies. Nou, ja, dat zou best kunnen. Maar je mm. kunt die plannen inzien binnenkort in trok, Maar goed, okay. de functionaliteit moet gewoon echt beter gewaarborgd worden. De WC's worden uh, samengevoegd, trappenhuizen samen, en allemaal dat soort dingen. Uh, onder loep genomen om de kosten lager te krijgen, maar uiteindelijk worden de kosten weer hoger. Ja, dat valt zomaar tegen. Ja. Dat hout gaat zomaar duurder worden. Vertel wat nog meer. Ja, er is een, <coughs> het Gertewag College was dit jaar bijzonder succesvol... bij de landelijke schoolexamens. Alle 36 eindexamenkandidaten zijn geslaagd. Yippie! 100% scoren dus. En uh, als eerste van de school mochten donderdag tweeling... Nick en Juri Elsbroek mochten de felicitaties van hun leraren in ontvangst nemen. En uh, de leraar en de lerares hadden spanning goed opgebouwd. En toen eindelijk duidelijk werd dat de jongens geslaagd waren... Slaakte uw moeder een dankbare kreet. Oh, ja, een geweldige gerapporteerd. Dus ook bij de andere 34 geslaagden is het nieuws het feestelijk ontvangen. En uh, ja, dames, CIVM Zand wordt uh, van harte gefeliciteerd. Dat is een, uh, een, aparte, mooie, ja, aparte, een aparte verschijning. Ja, die lerares. Ik denk het al die jongens wel... Uh, over, is dat een lerares? Ja, die hangen over die uh, schoolbanken heen. Dat is oh, fantastisch. Ja. Ja, ze, ze, ze ziet er mooi zij uit. Ze heeft ook ge ge heeft zijn modellenwerk gedaan. Ze staat met die hand in de zij zo. En ze heeft ja. die jaren 90 broek aan. En die dingen zo naar voren. Die, uh, nou, ik mag Koplampen. Liepen. Koplampen naar voren. En dat ik echt die jongens... Ja, het bijzonder dat die jongens geslaagd zijn. Dat ze niet afgeleid zijn. En nee, dat was thuis hè. Dat is niet alleen de hoofd. Bijlijst was, hebben ze uh, gehad. Ik uh, denk, laat maar. Ik geloof er helemaal niks, maar ze hebben bijlijst gehad. Dus het is heel anders gegaan. Goed, heel veel jongeren hebben voor overlast gezorgd door de boulevard. Het was mooi weer. En nou ja, goed. De, de politie had het ontzettend druk. En bij het appartementcomplex van uh, Schelling, Schellinggat... Er uh, was in de vroege vooravond een grote groep jongeren uit Amsterdam waarschijnlijk daar aan het rondhangen. Bewoners hebben daar anoniem over geklaagd bij de politie. Het was bar en boos. De plaats, op de parkeerplaats uh, uh, werd overal auto's neergezet. Wij konden er niet uit. De garage werd geblokkeerd. De behoefte in de hoek gedaan. Drank werd onder de auto's gegooid. De flessen. En de jonge dames die voorbij kwamen werden lastiggevallen. Ze hebben meerdere keer gebeld met de politie. de politie zegt, we hebben het heel druk. We zijn momenteel bezig met een ongeluk op de zeeweg. Dus we kunnen helaas niet die kant op komen. Nou ja, het is uitgebleven bij die ene incident daar. Maar het is toch vervelend als we er zo'n bende van maken. Zeker. En zeker het lastigvallen van vrouwtjes. Mm. Ja, nee, dat, nee komt... dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Nou, heb jij nog één berichtje? Ja, ik heb wel een bericht dat aanstaande maandag om 8 uur... Is er, een, uh, is er een ontwerp, Omgevingsvisie 2040, dat wordt besproken... Is samenwerking met onze radiostation. En je kan je aanmelding via omgevingsvisie En in het uh, kantje staat ook zo'n uh, zo uh, QR-code. En dan kan je gelijk uh, lezen wat er allemaal precies uh, aan de hand gaat zijn. Okay. En volgens mij is het digitaal, als ik het zo zie. Ja. Dat is mooi. Dat is zover de Zandvoortse berichten. Tijd voor lekker een lekkere en hier op de zaterdagmorgen. Queen Splash. Ik heb een beetje, een beetje net een beetje ontdekt. En een lekker eigenwijze muziek. Kou wel van. Empty. What a timer, what a feeling. Craving more direct, shouldn't mean it. Outside it's repeating. Is this really a bona feeling? Where the status of being roughed top, You tell me things about love, I'm not sure. of Is this what? Tradition means So what's a girl to do with me It's hard to love what I can touch So pull the speakers from the glass Craving something I can't It. it doesn't mean a thing I'm seeing Sweet love things in this accent But that all kind words in this language Wanted love at an empty occasion And now you heard all across the world Sorry, King pleasures? Nee. De, koning, de koning heeft de andere pleziertjes. Ik heb het over de queen's Pleasures. En, uh... nou ja, goed, dat was natuurlijk op zichzelf uh, heel goed om te horen. Uh, afgelopen week op de uh, televisie. Prinses Amalia ziet voorlopig af van haar toelage. 1,6 miljoen per jaar. In een handgeschreven brief aan premier Rutte... zegt ze dat ze zich er ongemakkelijk bij voelt... Wat een mooi handschrift was dat. Heb je het ook gezien? Volgens mij was dat gewoon een typemachine. Denk je? Ja. Nee. Volgens mij was het echt met de hand geschreven ook gewoon. Ik denk, wauw, wat een mooi handschrift gewoon. En dat gewoon naar... Rutte heeft zijn brief gestuurd van... Ik hoef dat geld dan niet... Echt niet, heb ik het helemaal niet nodig. Of dat maar ergens where the sun don't shine. Ja, nee hoor. Ja, dat. Nee, ik kan het wel beter gebruiken. En ze hadden ook heel mooi punten ook. Door te zeggen van ja, zijn heel veel studenten hebben het heel zwaar. En dan zou ik gewoon even drie ton kunnen krijgen. En dan tel ik ook toch anderhalf miljoen. Nee, één miljoen. Maar ja, hoe moet Eén het met de beveiliging? Want als zij inderdaad hier of daar. Uh, uh, gaat ja. reizen. Er moet toch wel iemand mee om haar te... Nee, ik denk dat ze met Maxima even op tafel gaat zitten. Maxima heeft natuurlijk ook heel veel tips met pruiken en zo. Maar die heeft natuurlijk ook pas alleen nog in het interview. Met, wie was het? Matthijs van Nieuw Ik verteld dat ze stiekem op straat ging uh, rondlopen. Om te inventariseren hoe het de medemens was. En toen ging ze met een pruik op of zo mm. Zwaar gesminkt. Dus misschien gaat Amalia dat ook wel doen. En misschien ja. zit, ziet Amel, Amalia, Amalia in het echte wel heel anders uit. Hebben wij al een uh, gesminkte yeah. persoon gezien? Ja, uh, yeah. oh, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Een body double. Omba eh? Ja, zoiets. Nou goed, oh. dat is wel mooi. En nog even, nog even eentje uit de doos. Weet je nog van Amalia? Zeg je schade, paardenvoertjes. Triple, triple, paard. Het is <laughs> een Dit is echt jaren geleden. Tijd vliegte, hè? Tijd Toen, vliegt, vliegt, hè? Zo groot, zo Toen snel. wilden ze helemaal geen geld. Toen wilden ze gewoon iets van Sinterklaas in de ja, schoenen hebben. Een cadeautje van Sinterklaas. Nee, ja. dat was helemaal geen gelul. Over zoveel miljoenen zouden ze kunnen krijgen. Nee, kregen ze gewoon een chocoladeletter. Oh. En, uh, nee, goed, leuk, Amalia. Heel goed. Goeie zet van de. Goed, ik zie dat jij iets, iets komt. Dat, dat kan toch helemaal niet? Ja, nee, nou, precies. Afgelopen dinsdag is er een Zuid-Afrikaanse vrouw... bevallen van tien baby's tegelijk. Echt waar? En daarbij zou ze dus het wereldrecord overnemen van een Malinese vrouw... die begin mei beviel van negen baby's. Ja? Wat is dat toch allemaal? Dat kan toch helemaal niet. Dus uh, ze heeft dus zeven jongens en drie meisjes. Ja? Hoewel andere media hebben het weer over zeven meisjes en drie jongens. Ze verkeer in goede gezondheid. En Artsel had daar al gezegd dat ze een achtling droeg en twee baby's werden niet opgemerkt met een scan. Maar het is echt niet de eerste keer. Kan me iets voorstellen, ja. Ze is ook een moeder van een zesjarige tweeling. Ja. En het is toch wel Wat? Dus hoeveel kinderen heeft ze? Een 16 kinderen in huis? Nee, twaalf. Twaalf. Tweeling. Een zesjarige tweeling. Oh ze, ik zeg, dacht, ik dacht van zes, van twee jaar, dacht ik. Het het om. Ja. Nou ja, leuk hoor. Echt, je hebt wel wat te doen hè? Ja. dan zie je, zo'n ziekenhuis zie je dus allemaal van die confeuzietjes klaarstaan. Ik denk zijn ze dan echt te vroeg geboren of zo? Maar hoe? Laat nog eens foto zien van die vrouw. Ja, die was ook uh, de enorm. Dus echt enorm? Of dat allemaal weer de, op zijn plek komt? Zo'n zo'n grote buik, je ziet de borsten gewoon niet meer. Zo, uh, nee, nee ja. Dit is gewoon één grote ja skippy is Eén grote het. Kan er niks zak, anders van maken? Eén grote skippybal die ze daar heeft en er komen tien baby's uit. En ze lacht ook nog. Dat is het ongelofde. Dat is voor de bevalling. <laughs> Ja. Ik wil foto's zien. Nee, dat wil ik niet zien. Echt, dat wil ik helemaal niet zien. Ja, liet, ik weet ook niet of je ooit toch helemaal goed uh, terug... Uh, nee. Die huid terug ziet. Ja, ik denk het niet. Nee, zoiets daar. Daar moet daaronder allemaal... Nou, uh, uh, muziek. Jezus. Nou goed, kijk maar even naar de baby, hoor, weer vrolijk. Ja, ze, is eigenlijk wel schattig. Ja, twaalf stuk, leuk hoor. Something dangerous is waking up inside of me. Creeping this way into my psychology Keeping me up all night This voice inside, it tortures me But it's slowly starting to pique my curiosity Cause this world can be so cold When you shelter from the storm And it's keeping me warm, keeping me warm Think I created a monster And now I'll never be alone again, I think I made myself a new best friend Yeah, it's making me stronger, I created a monster And now I'll never be the same again, I know I'll never feel pain again I do what I do, what I want I've been so deep inside, this hell so long, I like it here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 Ik zit met deze plaat mee en kijk nog even naar de foto van de Zuid-Afrikaanse vrouw. Die uh, dan uh, nog geen uh, verwachting is van tien baby's. God created a monster. God like created a monster. Zo. So. Oké. Okay. Sorry. Maakt het er niet uit. Uh, dit was uh, de ex-ambassadeurs. En dat heette uh, My Own Monsters. Dat had je misschien al in de gaten. En uh, hier in Nederland zit natuurlijk best wel te klagen... over het feit dat het allemaal zo duur is... en dat huizen duurder zijn... en dat je bijna niks meer kan kopen. Nou, hier even een zien in de Telegraaf te lezen... dat uh, de huisgehekt in Groot-Brittannië nog even verder gaat. Het schijnt daar in, in een buitenwijk van Londen... minuscuul pijpenlaadje... met een woonkamer van zo'n 7 meter lang... en amper 2,5... ja, net even 2 meter breed. En uh, een bus kan er zelfs niet eens inrijden. Zo smal is hij, zeg maar. Die schijnt voor... ...850.000 euro te koop te staan. Deze staat nog te koop, dus dat betekent dat hij waarschijnlijk te hoog is. Want de meeste huizen staan niet eens meer te koop, die zijn al uh, ingenomen. Ja, ja. Maar ik weet het, een kennis van mij hadden ook in de buitenwijk van Londen hadden ze een huis. Een appartement eigenlijk, niet eens een huis. Dat hebben ze verkocht daar hebben ze later ook gewoon een landhuis van kunnen kopen. Zeg maar. in, in, de, in de, noem je dat, de rivierenwijk? Nee, in de, nou goed, ergens anders in Engeland. Oh, denk ik denk van, ja, Londen, als je een huis in Londen hebt, maakt niet uit waar. Want geld waard. is een hoop geld waard. Dus dit ook, 850.000 euro voor een pijpelaatje. Nee, goed. Ja, nou in ja. Sanford heb je inderdaad voor 850.000 dan een mooi huis in de Roosterstraat. Maar ik vind dat dan nog heel erg duur, hoor. Ja. Als ik heel eerlijk ben. En je, hoort, je hoort niet altijd wat de mensen zeggen van, ja, maar huis staat nu voor zo en zoveel. Die hebben dan uh, twee ton betaald en, uh, toen ze het kochten. Ja. En dit huis is gewoon het dubbele waard. Nou, eigenlijk moet je op het punt... Je moet, wij komen nu in de leeftijd dat we denken... We wachten nu nog even vijf, zes jaar. Dan zijn de kinderen het huis uit. In jouw geval is dat nu al. En dat je dan een gegeven moment denkt van... Oké, okay, ik ga dit huis verkopen voor een goede prijs. En dan ga ik gewoon een heel klein appartementje kopen. Dan ben ik van alle kosten af. Mm -hmm. Ja tot de regering natuurlijk een nieuwe belasting gaat bedenken. Maar die moet ook geld binnenkrijgen. Ja, want we vergrijzen, dus, dus uit... al die gasten gaan dat doen. Dus ja, ja. ja dus waar komt dat geld dan door binnen? Ja, of, die, of die ouders die denken van... nou ja, we kopen een klein fletje en uh, we zetten de kinderen in ons huis. Want uh, dan, dan, dan is er geen gedoe met uh, oh, ja. overdrachten en zo. Want uh, een huis is... Uh, als je het gelijk onderhand verkoopt aan je kinderen... dan is het maar 60% van de waarde. Uh, oh ik ja, oh, oké. Okay, en dan idee. heb je geen erfbelasting. Nee, Okay. Nou, dat ik, nog nou goed. ja, ik vind, dat vind ik op, op zich goed. Ja. Als maar niet de hele familie dan al die huizen mag hebben van die rijke mensen. Nee. Dat gaat te ver. Ja, nee, dat krijg je dat oud geld. Dat blijft zo natuurlijk een beetje. Nou goed, ja, ja. nog meer dingen die... Ja, in, uh... er is een man in België die was aan het tanken. En toen was tank tankvol, maar die pomp bleef maar doorlopen. Uiteindelijk werd er, nog 200, werd er maar liefst 250 euro afgeschreven God. van zijn rekening. <laughs> er gingen 170 liter gewoon de straat over. Echt waar? Oh, het liep ook, ik dacht dat hij alleen doorliep, ja, die tank loopt, maar de, die, die ja. Hij kon het, de knopje niet, er zit wat ja, tussen. Ja, ja. Het hij, kon, hij kon de tank niet stoppen. Nee. Dus daar nou ja, de brandweer is ingeschakeld en uh, die heeft ook uh, geoordeeld dat uh, dat de tankstation maar even een paar uur dicht moest, want er lag overal benzine. Hoe? Cool. Dus ze hebben proces uh, geen procesverbaal opgemaakt, nee. Aanleiding van de situatie en de, de eigenaar heeft beloofd dat hij te veel betaalde geld. Zal terugstorten op de rekening van een getupeerde automobilist. Ja. Ja, je schrikt je ook het laatste. Wat grappig is, dat er meteen weer wordt gepraat over. Hij ah, moet een boete krijgen. Ah, ja, een boete. Ja, maar dit is gewoon een probleem, gast. Probeer het op te lossen. En ja, die grond moet natuurlijk wel daar schoongemaakt worden. Dus ja. concentreer je daarop. In plaats van maar weer. We moeten een boete uitschrijven. Nou ja, ik denk ook wel dat die grond daar sowieso al verontreinigd ja, is. gaat altijd wel van het van. een en ander overheen. Ja, ik druppel een klein beetje. Maar niemand anders druppel ook een klein beetje. En ja, maar dit was een hele grote druppel. Dit was wel een hele grote druppel. De normaal betaal je misschien 80 euro of, of 60 ja. voor een tank. Ja. En nu uh, 250. En ja, dan heb je natuurlijk met je beetje pasje gedaan. Weet je wel? En, ja. dan, uh, en uh, als je dan klaar bent, dan, dan wordt het van je rekening afgehaald. Ja. Hè? Dus je kan niet zeggen van naar binnen rennen van... hé, hey, stop de pompen. Ik, ik kan het niet terugsturen, maar ik heb het te goed bond voor je. Oh mijn god, heb ik net bij die hele dure benzinepomp ja. getankt. Shit, zit ik daar op de rest van mijn leven aan vast. Ja, en er zit een verschil tussen? Man. Echt wel, ik kan wel 10 cent tussen zitten gewoon. Echt 2, 3 kilometer. Echt, 30 cent heb ik gezien. Echt waar? Ja. Oké, okay, nieuwe single van The Jungle! Loving your studio is the leukest today. Talking about it. Het clipje dat erbij zit. Ja, sorry, ik heb wat iets met clipjes. Dat is even gewoon domweg clipjes te kijken. En uh, dan uh, beginnen ze zo'n groepsessie van alleen mannen en vrouwen bij elkaar. En die gaan dan uh, heel overacting met elkaar. Gaan ze reageren op elkaar en dan op een gegeven moment gaan ze dansen. En helemaal over de top. En het ziet er echt heel strak uit. Echt uh, wel grappig. Deze dames en heren. Die kunnen echt wel hun voetjes bewegen, zeg maar. Dus dat is uh, als je er kijkt dat je denkt: van Laan we nou lol gaan maken. Zeker! Nou gaan we dan toch lol maken. Zo, die we kunnen even lekker dansen. Nou, ik heb sinds kort ook weer dansles. Uh, nou, het is minder hip dan je denkt. Het is, natuurlijk wel, uh, het is dansles voor bejaarden. Ja, ik ben ook boven de 50, Dus dan zie je toch een andere doelgroep. En uh, dat is grappig. Door weer salsa en uh, merengue En uh, pachetta. Jeze, met de heupjes los. Altijd leuk hoor. Dat is oh, goed, goed voor je rug, toch? Ja, sowieso. Dansen. Wie, wie zei dat ook weer? Die Schreuder. Die er een hele les. is plezier voor twee. Ja, nee, die Schreuder, die grijze meneer. Die ook al in de wereld rijdt door. Altijd. Uh... Bern, uh, Nee, ja, die, ik weet niet. Je bedoelt die hersenen. Uh, die hersenen. Uh, uh, uh, die ik, scheerder? Scheuder is het toch? Scheerder. scheerder. Nee, joh, volgens mij. Maar goed, die heeft een lezing overgegeven Hoe belangrijk dansen is. En dan gaat hij laten zien in welke gedeelte van de hersenen er iets gebeurt. Denk ik zo. Wat belangrijk. En dan ja. zegt hij, ja, en dan daar in de hersenen gebeurt wat. Zo. En dat heeft dan weer uitwerking op stap. Zo, zegt hij. Nou, zet maar even muziek hier op Dan gaan we aan de gang. Ik zie wel zijn gezicht hier, maar ik weet alleen... ...is <laughs> ernaast dat er niet bij. Ja. Ja, de hyperactieve man die echt uh, je leuk kan uh, informeren. Dat is wat weer geinig gedaan. Het is altijd geinig, uh, het wel grijgelijk als je nog even een oefening... als we toch bezig zijn met het gedeelte van de hersen te uh, activeren. Je weet natuurlijk ook dat de, de, de rechterhand wordt gestimuleerd... door de linker hersenhelft. En de rechterhand wordt gestimuleerd door de linker hersenhelft. En het grappige is, als je je hoofd even leeg maakt... en je neem een stevige harde borstel... en aan de binnenkant van je armen ga je even hard borstelen borsten moet je even doen. niet zo'n borstel met die uh, metalen dingen. Hè? Want dan liggen je huidstuk. Nee, gewoon even een stevige borstel. Gewoon een zo stevige zo haarborstel. Zachtig, nee, dan moet wel een beetje prikken. En die moet je op je binnenkant van je hand even heen. en weer borst. En als je je helemaal open stelt, dan voel je het welke, welke waar prikkelen in je hersenen. Oh. Ik heb het een paar aantal mensen geprobeerd. Sommige voelden het wel en sommige mensen voelden het niet. Maar die hebben het misschien te druk in hun hoofd. Dat zou kunnen. Oh. Ik vond het een leuke oefening. Om te ja. realiseren. Nou, het is ook heel goed om je, je tanden eens te poetsen met je... Andere hand. Dus ga je, als je altijd rechts borstelt. Ja? Ga je nu links borstelen. Er zijn variaties op. Ja, die en, je kan allerlei dingen doen links en rechts. Zetten, ja, toch? je hebt ja, ja. Uh, ja. Ook, ja. ook met je andere hand. Oh, Die was ik even vergeten. Maar dat die kan is ook, heel ja. ingewikkeld. Ja, die is heel ingewikkeld, klopt. En dan twijfel je toch van. Ik weet niet of je de links het wel goed doet. Nee. Nee. Kijk, nee. hè? Nou, we hebben gemerkt dat rechts dat het helemaal niet goed deed uh, de afgelopen jaren. Nee. Dat is een andere discussie. Goed. Nou, heel ander we hebben de tien baby's gehad. Hebben we, wat hebben we nog meer op het lijstje staan? Ja, ik, uh, ik zie hier een bericht. Dat is ook wel bijzonder. Want we hadden het over de dure huizen. Het stadsbestuur van Amsterdam pleit ervoor om bijvoorbeeld het beroep van makelaar weer een beschermd beroep te maken. <gut> Jawel. Okay. Want, uh, hij, uh, er is een wethouder die vindt dus dat Amsterdamse verkopers en kopers de dupe worden van schimmige deals tussen makelaars en ondernemers. Oh ja, nee, nu snap ik het Door ja, ja. gebrek aan regie en controle. Ja, iedereen kan makelaar worden Ik kan ze makelaar ja, noemen, maar ook ja, ondernemers ja. die geen opleiding hebben. En uh, de SP had al vragen gesteld naar nou, aanleiding van een artikel in de krant. En uh, ja, de kopers lijken wel vogelvrij te zijn. Al dus uh, Laurens Evans, dat is de wethouder van wonen. Onderling kunnen ze al afspraken ja. maken. Ja, ja, ja. En de NVM laat weten al langer te pleiten voor het beschermd maken van het beroep... om ex excessen en cowboygedrag in de makelaardij te voorkomen. Ik denk van ja, dat is ook wel zo. Ja. Dus uh, ja, ja. Nou, ik vind het geen slecht idee. Zeker ja, in deze tijd kom je straf... erachter hoe het allemaal, hoe het zich allemaal afspeelt. Ja, de, ken je ook dat ene programma op tv over die uh, hele rijke makelaars in uh, New York en zo. Nee. Het is echt verschrikkelijk. Ja. En de jonge gasties en die uh, hebben het gewoon over huizen van miljoenen, weet je wel. En, uh... Ja, echt een beetje mondkapjespraktijken, zeg maar zoiets. Ja. Ja, dat ja, soort ideeën. Goed, laatste plaatje voor 9 uur naar 9 uur, een stukje geschiedenis. Ik kende het niet, het is namelijk een King, Gizzard en the Lizard Wizard. We denken dat ze dat anders naam joh, Wat is de Gewoon King Gizzard en Lizard. Nou goed, interior people. Synthesize aanwezig. Just on the